Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Roemenië zijn volgens de exit polls gewonnen... door de pro-Europese kandidaat Nicu Jordan. Hij is de burgemeester van Boekarest en zou 55% van de stem hebben gekregen. Zijn tegenstander, de radicale nationalist George Simeon... zou blijven steken op 45%. Beide kandidaten zeggen op de winst te rekenen. De exit polls in Roemenië zijn niet altijd even betrouwbaar... Bij het PSV-stadion in Eindhoven is korte tijd de ME ingezet vanwege ongeregeldheden. Supporters gooiden voorwerpen naar de politie en staken vuurwerk af. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De fans waren bij het stadion aan het wachten op de bus met spelers uit Rotterdam. PSV werd vanmiddag landskampioen door te winnen bij Sparta. Morgen is in Eindhoven de huldiging. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die wordt verdacht van het ontvoeren van twee van zijn kinderen. Het gaat om een man van 67. Eerder vandaag gaf de politie een Ember alert uit vanwege de ontvoering. De twee kinderen zijn een jongen van 10 en een meisje van 8. Ze zijn gistermiddag voor het laatst gezien in het Groningse Beerta, niet ver van de Duitse grens. Mogelijk zijn ze meegenomen in een grijze Toyota. Rusland houdt een olietanker vast die vanuit Estland op weg was naar Rotterdam. Het schip vertrok gisteren en voer een stuk door Russische wateren. Dat is een gebruikelijke route, daarover zijn afspraken gemaakt. Maar de olietanker werd door de Russen tegengehouden en ligt nu voor anker. Estland denkt dat de actie te maken heeft met een incident van afgelopen week... toen de marine van Estland een schip van de Russische schaduwvloot wilde controleren. De bemanning werkte niet mee en Rusland stuurde een gevechtsvliegtuig om het schip te beschermen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal is er nog kans op een bui. Vannacht helder en droog en 4 tot 9 graden. Morgen veel zon, het blijft droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest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 welkom terug bij het programma in gesprek met... Ik praatte in het vorige uur met Ed Kimman over zijn jeugd in Haarlem... en voor een deel in Zandvoort. Want ja, hoe vaak was hij niet bij uh, het Riesch... Hoe hij als kind de Tweede Wereldoorlog beleefde. En we zijn gebleven over zijn tijd in het leger. En de Ripperdak kazerne in Haarlem. En daar heb je eigenlijk toen ook nog aardig wat gesleuteld aan uh, een leger. Ik zat in die garage. Ja, daar heb ik meegeholpen met sleutelen. Ja. En, uh, ja, nee, dat was prima. Ik had een hele goede tijd daar in dienst. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. En na je diensttijd, uh, terug naar het bedrijf van je vader? Uh, nee, eerst nog naar Duitsland. Oh, Ik zou naar de... DKW-fabriek gaan in uh, Noijs, bij Düsseldorf. En toen kwam ik daar en toen uh, ging dat niet door. Dat is al. Ik had een, een hospita geregeld en alles. En uh, nou, ik mocht die fabriek niet in. Want ze waren met een nieuw model bezig. Ik denk ook in die fusietijd met Audi of zo, dat weet ik niet precies. Maar dat uh, ging niet door in ieder geval. En toen zat ik weer s'morgens met die hospita aan de koffie. En toen zei ze: nou, we gaan in de krant kijken of er niet een baantje is ergens in de buurt. En toen was er een garage in, uh, in Noys, dat ligt vlak bij Düsseldorf. En die zocht een pombediende. Oh. Nou, daar ben ik heen gegaan met het tremmetje en ik ben aangenomen. En uh, ik had de eerste dag na het tank had ik drie doppen over. <lacht> Het is allemaal weer goed gekomen. En, uh, op een gegeven moment kreeg ik promotie. Werd ik doorsmeren. Okay. En ze hadden daar van die, van die DKW's. Met die voorwielendrijving. En er zaten die assen. En er zat zo'n uh, zo, zo kogelgevricht in. Maar dat was afgeschermd met rubber. En er zat vet in. Mm. En dat moest erin blijven. Dat, uh, maar er zat ook een smeernippel in. Om eventueel bij te vullen. Maar ik had niet door dat het afgeschermd was, dat er een rubberen hoes mee zat. Dus ik zet die drugspuit erop voor dat vet. En, tukut, tukut, tukut, tukut, en ineens, pang jongen, sprong die, die, die hulsprongstuk, die, ja. die bescherming. En alles onder het vet. Oh God, oh God. Die hele as eruit halen, weer een nieuwe capsule eromheen. Jo, jo, jo, jo. Ja. Maar hoe dat, hoe uh, was het Duitsland in die tijd? Prima. Ja? Ja. Ik heb uh, niks gemerkt van... Uh, ja, je bent opgevoed met moffendeugen niet. En, uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar nee, dit, die garage ook, die heeft me keurig behandeld. Want als je zoiets doet, is is natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. Maar dat begrepen ze wel en uh, ik mocht dan ook gewoon blijven. Hmm. En er was één vent, die reed, uh, die reed autodiensten naar, naar Berlijn. En dat was door de Oostzone. En die zocht een chauffeur. Hmm. En die, die had een paar keer getankt bij mij en die vroeg of ik dat wilde. Want ik sprak natuurlijk ook talen. ja. En, uh, ja, vloeiend Engels in ieder ja, geval. Ja, in Engels. in ieder geval. En hoe was je had Duits Frans dan? Ik Duits geleerd. Oké. Okay. En die had mij aangenomen, maar toen bleek dat buitenlanders mochten niet door de Oostzone rijden. Het hmm. was alleen voor West-Duitsers toegestaan. Oké. Okay. Dus ik heb toen nog een, een maand of twee in die garage gewerkt. En toen is er via via, heb ik een baan gekregen bij de Kouwvallen in Keulen... Als uh, ja, winkelbediende, zeg maar. Is een soort bijenkorf. Mm. En daar zat ik met, uh, in een uh, groot flatgebouw bovenin. Met op kamers. Allemaal jongens die daar in opleiding waren voor, voor winkelchef. Uh, mm. Die werden daar opgeleid. En dat waren mijn vriendjes dus op een gegeven moment. Daar zat ik mee op kamers. Ja. En nou ja, op een gegeven moment vroegen ze dus uh, de eerste dag... van, van kom bij onze tafel zitten. Maar dat mocht niet van die Duitsers... Want ik was winkelbediende en zij waren in opleiding voor chef. Dus ik moest bij, bij het oh ja, oh gewone personeel moest ik mijn ja. lunch opeten. Nou, Jongen, prima. Ja. En uh, daar heb ik een tijdje daar gewerkt in die winkel. Dat was hartstikke leuk. Ik moest op een gegeven moment had ik een toonbank bij de ingang. En ze hadden een heleboel uh, van die hoop. Poppen, heette die. En die kon je opdraaien en dan ging er zo'n hoepeltje omheen. Oh, ja, ja, ja. En dan hadden ze er veel te veel van. En die moesten aan de man gebracht worden. En dat hmm. mocht ik dan doen. Okay. Dus ik stond bij die ingang en dan stond ik die dingen op te draaien. En er waren heel veel Nederlandse toeristen. Dus ik oh. kon dat in het Nederlands ook vertellen. Ja, ja, ja. Dus die waren snel uitverkocht. Oh, nee. En toen zat er boven op kantoor. Hadden ze een afdeling voor uh, uitwisseling met... Uh, uh, uh, Dezelfde soort bedrijven, De Hema, Bijkorf, uh, in Parijs, uh, Lafayette geloof ik, en Priba. Hadden ze een uitwisseling met een met, uh, ja, soort... En er zat één vent en die vertaalde alle correspondentie en zo. En die ging uh, langdurig ziek, werd die. En toen vroegen ze of ik vanwege metalen kennis, dat... Uh, dat baantje zo lang wilde doen. Ja ja, ja, ja, ja. Dus ik was ineens gepromoveerd naar, naar, naar het kantoor. Ja, ja. Ik denk, nou, dan kan ik met mijn vriendjes lunchen. Nee, ja. ik moest met de directie. Ja. Gaan. Ja. Belachelijk, joh. Het was ook noodgoed, hè? Ja, nee, dat was, was heel grappig. Maar, ik heb een leuke uh, tijd gehad, in Duitsland. Oké, okay, maar. maar uh, de vraag dringt wel bij me op: van waarom ben je niet teruggegaan naar Nederland om zeg maar in de zaak van je vader te werken? Waarom... Nou, nee, ik wou de taal leren. Oh, je wou de taal ja. leren? Oh, okay. Ja, maar nee, ja, omdat je zegt van ja, ik ging voor de DKW. Uh, ja. Uh, nou ja, dus ik had de taal. Van... Dat vak kende ik wel een beetje. De, ja, maar maar de, de, het is een hele oude traditie bij ons in de familie... dat de, de, de, de toekomende eigenaren van de zaak hun opleiding in het buitenland deden. Okay. Mijn uh, grootvader en mijn vader zijn allemaal in het buitenland geweest om het vak te leren. Hmm. Wat grappig, en ja. dat, maar, ja, maar ook heel waardevol. <coughs> ja, Ik denk dat dat, dat dat wel bij meer families ja. was in die tijd, denk ja. je ook niet? Ja. Ja, die oom wordt die, die heeft uh, geloof ik twee of drie jaar in Parijs gewerkt. Zo. Bij hele grote carochés. Ja, ja. Dat is een enorme vakman. Ja, ja, ja, ja. ja. En mijn vader heeft in uh, Brussel gewerkt. Oké. Okay. En een... Uh... Nou, dat was ook Franstalig, ja. denk ik. Of... en een van die grootvaders was ook met een Belgische getrouwd. Die heeft daar zijn vrouw leren. Ja, ja, ja. ja, ja. Die heette Schietenkatten. Oh, jeetje, wat een naam. Ja, en die heeft gezorgd. Dat was mijn oma. Ja. Want het was in dat bedrijf op die... Uh... Houd en Wagen weg. Daar zaten dus twee broers in, die hadden allebei zonen. Ja. Dus die neven. Het werd veel te druk. Dat, ja. dat botste ook niet. En toen heeft die oma Schietekat ervoor gezorgd na de Eerste Wereldoorlog. Dat haar zonen. Want haar man was overleden. Dat die een eigen bedrijf zijn begonnen. Die is uit die zaak gestapt. Er okay. De aandelen gekerst. En die hebben dus die, haar kinderen hebben dus dat bedrijf opgezet. Ja, ja. En dat was een vader met mijn broer. Ja. De, met zijn broer. Ja, want uh, het, dus er zaten natuurlijk heel veel kimmannen. Zaken van kimmannen in deze regio. Uh, in Haarlem, Amsterdam. En, en, uh, ja, Haarlem en Amsterdam. Dat was dus uh, wij. En de, en de oude zaak, die rijtuigmakerij. Die zijn in Opel dealer geworden op het houtplein. Ja. En die hadden daar ook een grote showroom. Maar de bedrijf is later uh, min of meer overgenomen in Eigenlijk bijna failliet gegaan en dat is toen overgenomen door een uh, ander bedrijf. Ja, ja. Maar gaf dat geen uh, verwarring, CQ, uh, veel vragen van, van de, uh, de uh, cliëntelen? Uh, ja, we de, werden vaak door elkaar gehaald. Ja, ja, precies. De van het Houtplein, nee, van de Zeilweg. Ja, ja, ja. En wij hadden Engelse auto's en zij hadden Opel zelf. Die zaak was eigenlijk veel groter, want die Opel was een goed verkoopbare auto in Nederland. Ja, ja. En Austin was het altijd een beetje een beetje moeilijker. Ja. Okay. Maar wij hadden een bedrijf in Amsterdam, dat hadden zij niet. En voor dit album reisden ze helemaal af naar het hoge noorden om inspiratie op te doen. Wij gaan verder met Ed Kimman en hij vertelt verder over zijn werkzame leven. Nou ja, nu zitten we dus zeg maar helemaal in, die, in de bedrijven de Kimman. Ja, ik kwam terug uit Duitsland. Ja. Verloofd, getrouwd en toen ben ik in de zaak gegaan. Ja. En we hadden je... twee bedrijven. Mijn broer was zeven, acht jaar ouder dan ik. Jos, hè? Ja, Jos. En die zat in Haarlem. En Die is daar begonnen ook toen hij uh, van school kwam. Ja. En ik denk dat de bedoeling was dat hij naar Amsterdam zou gaan als oudste. Mm. Omdat dat, dat was een groter bedrijf. Er werden veel meer auto's verkocht dan in Haarlem. Ja. En dan zou ik in Haarlem opgeleid worden. Een beetje onder toezicht van mijn vader nog. Ja. Maar op een of andere manier is hij niet naar Amsterdam gegaan. Mm. En ik werd in Amsterdam neergepoot. Oh. Als uh, 21-jarig joggie. Oh. 22 jaar. En het? Uh, zoek het maar uit. <laughs> Echt waar. Mijn vader kwam wel eens middags even geld tellen. Oh. En uh, <laughs> kijken of alles goed was. En, ja, ja. Ik moest maar zien dat ik wat deed daar. Ja, ja. Nou, ik heb daar. Uh, rotjaren gehad, zeg maar. De eerste vier, vijf jaar. Het was een bedrijf met uh, 15 16 monteurs. Drie verkopers. En ik kwam daar als jong jochie. En ik ben maar wat een, uh, Op de stad schade was dat bedrijf. En onder de kelder, daar was het magazijn. Hmm. En ik ben dus maar begonnen in de kelder. En <lacht> dan zie je ze me niet. <lacht> Alle onderdelen op nu rang schikken. En uh, okay. met die magazijnmeester samen. En zo ben ik langzamerhand... Ben ik daar ingegroeid. Naar boven gegaan. En wij waren dus dealer van Austin en Chrysler Plymouth. Maar vlak voordat ik in dat bedrijf kwam is Chrysler Plymouth weggehaald. Mm. Het ging naar smelt. En wij hadden dus geen dure auto's meer om te verkopen. Mm. Maar hoe was dat om als zeg maar halemer tussen de Amsterdammers te zitten? ja. Ik moest gewoon... Nou ja, ik werd voor de leeuwen gegooid. Ja. Dat heeft een paar jaar geduurd. Ja, zeg maar zeker vier, vijf jaar. En een paar handen grote stommiteiten uitgehaald. En dan kreeg je alleen maar op je flikker. En als je op vakantie ging, dan... Uh, ja, dan... Mm. Oké. Okay. Da nou ja, dan, dan, dan kwam ik terug... en er waren de gordijnen, gewassen en zo. Weet je wel. Oh, ja, ik ja. werd helemaal niet begeleid. Mm. Dat was ja. alleen maar kritiek eigenlijk. En ja, dat, ja. dat was niet leuk. Maar nee. dat, dat gaf toch een, een bepaalde ergernis bij me. Maar toen wij dus geen dure auto's hadden om te verkopen, kwam er op een gegeven moment een uh, hele mooie Jaguar Mark Wan voor, uh, voor de deur. Met een uh, meneer, die stapte uit, Lodias, jas, vilt hoedje. En die vroeg of wij Jaguar dealer wilden worden. Oh, nou Die vroeg natuurlijk naar Kimman, dus daar heb ik mee zitten praten. En, ja. Uh, ja, ik was helemaal lyrisch van die auto's, want ik had toen ik in Engeland was, en een bezoek gebracht aan die fabriek. Ja, oké. Okay. Dat waren prachtige auto's. Dus mijn vader kwam smiddag. Ik zei, nou, er is hier vanmorgen iemand geweest... die wil vragen of wij Jaguar dealer wilde worden. Nee, dat zijn Engelse auto's en er mankeert van alles aan. Ja, uh, nou, daar was hij helemaal niet enthousiast over. Maar ik bleef doorzeuren erover. En toen zijn we gaan kijken. En toen hebben we toch dat agentschap hm. gekregen van Jaguar... En je kreeg dus een auto in conciliatie en je hoefde geen demonstratiewagens te hebben. Want er werden er misschien acht of negen verkocht per jaar. Ja, ja. En het eerste jaar verkochten we er twee of drie en we ruilden er een in. En die stond ook een half jaar. <lacht> dus het was een moeizame start. Ja. Maar toen kwam die Mark II uit in 1958 59 1959. En dat was een prachtige auto met... Uh, van, die, van die, dat bolle model. met die van die uh, kopervergroomde raamlijsten nog. Het mm. was echt. en dan had je drie motoren. 2,4, uh, 3,4 en 3,8. Mm. En die werd geïntroduceerd. en die importeur. die zat in Scheveningen. dat was Lagerwij. En die had drie dealers in Nederland. Eén in Limburg, Deemand, Groningen, Kaspers. en wij in Amsterdam. De rest deed hij zelf. Okay. Had hij drie Roodmen. door het land rijden. en die kwamen ook voor ons demonstreren. voor die dealers. Mm. En wij hadden een... Uh, ja, en toen... werden die auto's... Werden aan die dealers getoond. Een, dan werden we uitgenodigd om naar Scheveningen te komen. Ja. En die stonden daar in de showroom. Vijf van die dingen. Zo. En mijn vader en ik lopen daar rond. En die dealer uit Limburg was, uit Groningen. En ik was helemaal wild van die auto's. En op een gegeven zegt mijn vader... welke kleuren vind je mooi? Nou, er stond een donker donkerblauwe, donkergroen en donkerrood. Nou, die... En hij loopt naar die importeur, naar meneer Lager bij. Hij zegt, die drie auto's, die zijn voor Amsterdam. Ja, ik was stom verbaasd. We hadden er pas twee of drie verkocht. Ja. Maar er zat een levertijd op van maanden. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat had hij hartstikke goed gezien. Ja, ja. En die rode, dat was zo'n mooie auto. Dat was een 3.8 met witte bekleding. Mm. En gewoon oh, ja. draadspakwielen. Nou ja, dat was een plaatje. Ja, ja. En die werd verkocht aan, uh, ja, aan een... Uh, hele dure kapper onder de Amerikan Hotel, Heidstra. Oh. En, uh, God, dat en ook... die auto's waren binnen twee of drie maanden waren ze verkocht. Zo, ja, okay. En toen begon het langzaam te lopen. Eerst ja, ja, met die markt toe en toen kwam de markt ten uit. Maar dus, de, de, zeg maar, de, de, de, de rijke Amsterdammers... Nou ja, een rijke kapper, ik kan me het bijna niet voorstellen. Ja, het was een society kapper. Ja, ja, ja. oké, okay, maar... Hm? Toen maar was eigenlijk... een geschikte auto voor hem. Ja, ja, ja. Maar toen werd eigenlijk de, de Jaguar een beetje ontdekt in ja, door de nou Ja, er waren wel van, van, van echt van die oud geld mensen. Die dus van, van, oh ja. Ja, die waren Jaguar minded. en, ja. en ja, daar verkocht je die auto's aan. Want het waren echt wel gestelde mensen. Die niet in een Mercedes wilden rijden of een BMW. Ja. En dat was natuurlijk iets heel nieuws. Dat is, dat, uh, ja, dat. en zeker die Mark II, dat was een hartstikke mooie auto. Ja. En, nou, het begon, langzaamaan, begon dat te lopen. En toen kwam uh, Mark X, dat was een hele grote. Want we hebben er ook veel van verkocht. Niet veel, maar, maar zeg maar uit tientallen. Ja, ja. En toen kwam in de begin jaren 60 kwam de x 6 uit. Dat was een prachtig mooi model. En uh, toen begon het echt hard te lopen. We hebben jaren gehad dat we 60, 70 van die auto's verkochten. Zo, zo, zo. En die werden verkocht door een oudere verkoper die wij in dienst hadden. Wat een hele goede. Uh, ja, die man kon echt een auto verkopen, kon mensen overtuigen. Hm. En dat deed hij samen met die roadman van de importeur. Hm. Dan maakte die door de week afspraken. We komen woensdag een demonstratie. En dan gingen ze samen. En dat was een echte gentleman die hem begeleidde. Ja, Hij ja. was een beetje, een beetje rammer. Mm. Okay. En dat duo, dat, dat werkte perfect samen. Dus... ...verkochten heel veel auto's... ...maar die, die verkoper die werkte op provisie... ...en die begin op een gegeven moment... ...gemoedigd je veel meer te verdienen dan wij. <lacht> <lacht> dat was helemaal niet erg. Want <lacht> die zaak ging er de, ging de hartstikke goed door. Ja, ja, ja, ja. Maar die kreeg een beetje, een beetje praatjes. Mm. Ik was nog te jong om, om met die klanten... ...echt te onderhandelen over dat soort dure auto's. Ja. En hij was de man... Wat, wat was de prijs in die tijd? voor een Nou, jack de goedkoopste was 20 mil en de duurste waren 4,45 of zo. Zo, guldens. Ja, ja guldens. Dat was echt zakken geld, hè? Ja, dat was een pak geld in die tijd, hoor. Ja. En ja, die verkoper die begon zich een soort directeur te voelen. En die kwam zondag uh, s morgens om half tien binnen met een zonnebril op. En, uh, nou, dat, dat, dat werkte niet. Nee. Ik, uh, ik had daar een rotgevoel over. En ze moesten rapporten inleveren en dat deed hij nooit. En... Uh, ja, de, dus eruit met die vent. Ja, nee. Ze, en toen was het een keer uh, rij en die auto's hadden een leeftijd van 8-9 maanden. Hm. En we hadden er een verkocht aan iemand en die uh, is naar die verkoop gegaan van die, uh, ik weet niet waarom, maar die, die auto moest weer terug. En die man die kwam op de rij en die komt naar mij toe. Hij zegt, meneer Kimmel, ik kom de papieren van mijn auto brengen, want die is de ru gekocht. En ik wist er niks hm. En toen bleek dat die verkoper dat voor eigen rekening gedaan had. Oh, oké. Okay. En toen roep ik hem erbij, want hij stond ook op de rij. Ik zeg: Hoe zit dat? Ja, dat had ik u nog moeten vertellen. We hebben die auto teruggekocht. Ja, daar ben je nu te laat mee. Ik vermoed dat je dat zelf had willen doen. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik werd zo pissig van binnen. Dat... Ja. Dus ik bel mijn broer op. Ik zeg: Nou, dat en dat is gebeurd. Ik verdomme Ik wil niet langer werken met hem. Ja, kun je niet doen. Wie moet dan die auto's verkopen? En. Uh... Nou ja, wij een heel gesprek en wij hebben, ik heb doorgezet. En ik zie me nog zitten in de rij met mijn broer en hem. En uh, ik zeg, nou, het is afgelopen, ik lever je auto in, ga maar naar huis. Ontslag staande voet. Zo. Hoe denkt u dat te doen? Ik zei nou, via het arbeidsbureau, ga daar maar naartoe, dan hoor ik het wel. Mm. En, <laughs> nou, ik had wel de zenuwen laten, hoor. Ja, natuurlijk. Want we hadden de 15 besteld. Zo. Omdat er dus voor het eerst airco in zat. Oh. En dat was echt wel gewild. Want die auto's die werden gewoon warm. Het mm. was een, een ja, mode-item. BMW en Mercedes hadden dat ook al. Mm. Dus wij hadden er 15 besteld. En uh, nou, toch doorgezet. En toen moest ik ineens zelf met die andere verkopers die er waren... die auto's verkopen. Mm. Nou, dat lukte prima. Oh, okay. En toen was ik ook over mijn, mijn, mijn, mijn, ja, mijn schuwheid heen. Mm. Ik was nu eigenlijk... Ik had het onder controle, het bedrijf. Ja, ja, ja. ja. Want die twee verkopers, die waren jonger. Van die, die verkochten die olszinnetjes. En die, die, die konden die jackwars niet goed verkopen. Die lieten zich omdelen door, door die handige zakenmensen. Ja, ja, ja. ja. Veel te veel kortingen en zo. Ja, ja, ja. ja. Dus toen ben ik het helemaal zelf gaan doen. Nou, toen heb ik een geweldige tijd gehad in Amsterdam. ...van het album Silent Hearts. Het laatste album van Kerani. Het is gemaakt in 2024. Het kerman vertelt verder over zijn broer Jos. Nee, We hadden twee zaken Amsterdam en Haarlem. Ja. Maar omdat ik als jochie naar Amsterdam gestuurd werd... ...heeft hmm. dat een boekhouding, werd alles naar Haarlem gehaald. De ja. hele administratie, de boekhouding. Dus ik moest s morgens eerst naar Haarlem om alle dingen te halen, rekeningen voor auto's die verkocht waren enzovoort. En dan ging ik naar Amsterdam. En dan smiddags om nu of vier weer naar Haarlem. En, en, uh, nou, toen het drukker werd, toen er zoveel auto's verkocht werden... ik had ook geen eigen bankrekening in Amsterdam. Alles ging via Haarlem. Ja. Dat, dat, dat werkte niet meer. Ik was meer in Haarlem om de spullen op te halen... dan dat ik in Amsterdam kon werken. Ja. En toen hadden we een hele goede commissaris, meester Blaise... En daar heb ik toen een afspraak meegemaakt ben ik met mijn vrouw Achie heen gegaan. Ik zeg, ik, ik wil zo niet werken. Ik kom pas om nu of elf in Amsterdam. En dan moet ik weer vroeg weg, omdat alles via Haarlem gaat. Ik wil een eigen administratie hebben, mijn eigen boekhouden, eigen bankrekening. Ja, enzovoort. Logisch. Laten we er twee BV's van maken. Het was één BV. Kim aan Haarlem, Kim aan Amsterdam. En daarboven een holding. En oh ja. alles wat er verdiend wordt, gaat in die holding. ja en uh, nou, die heeft dat met mijn broer doorgesproken, met de importeur doorgesproken, en dat werd goed bevonden. En toen kreeg ik dus eigenlijk had ik mijn hele zaakje compleet. Ik had toch hele goede boekhouder. Oké. Okay. En uh, ja, dat liep dus een trein. Ja. En hoe lang heb je Amsterdam gedaan? En dat heb ik gedaan tot 1980. Oké. Okay. Want ik kreeg dan uh, ja. Ik wil daar niet veel over zeggen. Ik wil alleen maar zeggen dat wij oneenigheid kregen. Mijn broer en ik. Mm. Waarom en hoe dat zit, ga ik allemaal niet vertellen. Nee. En toen, uh, Maar voor die tijd, in 1979, kwam de importeur van Rosin, Of British Leyland was het toen al. Het zat allemaal bij elkaar. Vragen of wij een dealerschip in Amersfoort wilden opzetten. Okay. De dealer daar, dat was een hele grote dealer. En die had een rayon tot aan de Duitse grens voor, voor Jaguar. En die ging dicht. En ze zochten daar een andere dealer. Zei, en of ik dat vanuit Amsterdam wilde doen. Oh. Nou, dat wil ik wel. En uh, toen ben ik gaan kijken. En ze hadden een heel groot pand op de oog. Wat ik niet accepteerde, was veel te groot. En, uh, en toen heb ik zelf een garage gevonden. Die, die goed lag, mooi in de goede buurt van Amersfoort. En uh, die werd afgekeurd. Was oh. te klein, moest groter worden. En nou gaat er niet door. En uh, toen kwam er een andere directeur bij, uh, bij British Leeland. En uh, ze hadden nog steeds geen dealer. En het werd echt nijpend, want hij ging door. <coughs> en toen ben ik daarheen gegaan. Ik zei: Ik heb nog steeds die goede garage daar, die is zuur. Ik, ik wil daar wel beginnen. Hm. Nou, dan zijn we samen gaan kijken. Hij zei: Nou ja, het is eigenlijk wel te klein, maar doe het maar. Hmm. En dan moest ik met mijn broer ook weer weer om dat voor elkaar te krijgen. En dat ging allemaal onder leiding van die holding. Dat ja. doe voor mijn eigen zo. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dat hebben we opgezet. Dat is in 1980 opengegaan. Maar inmiddels was die oneenigheid tussen ons tweeën zo groot geworden. Dat ik besloot om uit die zaak te stappen. Ja, ja. En uh, ik heb toen mijn aandelen aan hem overgedragen. En ik mocht Amersfoort. Daar uh, ben ik mee verder gegaan. Oké. Okay. En daar heb ik uh, 25 jaar gewerkt. En dat was een modelbedrijfje. De chef van de Jackower uit Amsterdam en de administrateur zijn twee of drie jaar later naar mij toegekomen in Amersfoort. Oké. Okay. We hebben woningen voor gekocht en, die, uh, en ik had een perfect bedrijf met, met hartstikke leuke mensen. Ja. Yeah. Maar het was natuurlijk heel verdrietig dat ik Amsterdam moest verlaten. Ja. Daar heb ik echt veel weet van gehad. Ja, ja, ja. En, uh, maar woonde je in die tijd ook in Amsterdam eigenlijk? Nee, ik woonde in Bennenbroek. In Bennenbroek? Ja, oké. Okay. Nou, ik heb vijf jaar in Amsterdam gewoond. De eerste vijf jaar van ons trouwen, boven de zaak. En toen we drie kinderen hadden, of twee kinderen, zijn we naar Bennenbroek verhuisd. Ja. En toen later naar Amersfoort vooruit. Want nee, lijkt me, nee. nee. Ben je al die tijd in Bennenbroek blijven ik wonen? Ik ben in Bennenbroek blijven wonen. Zo, wat een is allemaal. Ja, ik ging drie keer in de week naar uh, Amersfoort. Maandag, woensdag, vrijdag. En donderdag en dinsdag werkte ik thuis. Deed ik oh. De administratie, ik had geen boeken Ja, Je was de tijd ver vooruit, uh, het uh, ja. Ja, thuiswerken. Nee, nee, maar dat ging perfect, joh. Dat hm. uh, want ik had heel goed personeel daar, die, die chef, daar kon ik mee lezen en schrijven. Er ja, ja. waren gewoon huisvrienden ook, die boekhouder ook. Ja, ja. Het was. Uh, nee, dat was, was echt. Dus uiteindelijk het, heb, het, het, ja? het, het, het, het was echt een, een, eigenlijk de grootste calamiteit die ik in mijn leven meegemaakt heb. Dat ik uit Amsterdam weg moest. Ja ja, ja, ja, ja. Maar als ik terugkijk, dan denk ik dat het het beste is dat me is overkomen. Oké. Okay, Want ja. ik heb daar zelfstandig een bedrijf opgezet. Mijn zoon heeft daar 15, ja, ruim 15 jaar bij me gewerkt. Die heb ik dus in dat bedrijf in kunnen werken, zoals ik het eigenlijk had moeten hebben van mijn vader. Ja, ja. ja. Hij heeft het, en we hebben daar perfect samengewerkt. Mm. En ik zal straks wel vertellen waarom dat afgelopen is. Voor mij, het album van Kerani is uit 2015. Voordat we verder gaan met de periode Amersfoort van Ed Kimman, vertelt hij eerst verder over zijn broer Jos. Door die uh, oneenigheid heb ik mijn broer daarna ook 40 jaar niet meer gezien. Ach, oh, dat is jammer. En niet gesproken, niks. En toen op een gegeven moment uh, hoorde ik dat hij. Uh, nou ja, hij werd ouder. Hij was over de negentig. Ik denk ik moet toch nog een keer naar hem toe gaan. Dus ik heb contact opgenomen. En ik ben er geweest. En we hebben gesproken. We hebben het niet uitgesproken. Dat de oude koeien uit de sloot halen dat had geen zin. Nee. Maar ik ben wel blij dat ik dus... Uh, ja, hem heb kunnen vertellen hoe mijn leven verder gegaan is. Dat uh, oh, dat, weet en je dat je toch wel. toch achteraf gezien voor mij heel goed was dat ik zelfstandig een eigen bedrijf had. Ja. Wat helemaal mijn werk was. Dus ik heb toch weer contact opgenomen. Ik ben ook op zijn begrafenis geweest. En, uh, je moet niet met, met kwarige gevoelens naar iemand uh, uit het leven stappen. Nee, nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Bedrijf Amersfoort, 25 jaar heb je ja, dat gedaan. dat was een Jekkoord-dielerschap. <kijf> dat liep tot aan de Duitse grens. Dus dat liep als een trein. En ik had natuurlijk wat, behoorlijk wat geld meegekregen. Ik had geen bank nodig om dat bedrijf te runnen. Ja. Ik kon dat met eigen geld doen. En uh, nou, dat, dat draaide elk jaar prima. Dat ja. was, uh, was leuk. Maar en... ik verdomde het om <laughs> een groot pand neer te zetten aan de ja, ja, ja. rijksweg. Op A1 locatie zogenaamd. En omdat ik ja, dat toch voor mekaar kreeg lange tijd. Gaf dat wat jaloezie bij, uh, bij andere dealers. En die importeurs begonnen ook lelijk te doen. En toen is Jack eruit uitgehaald, de Kreumans. En uh, begin jaar 2000 of zo is het opgezegd. En uh, nou, dat was natuurlijk de, de, de room van de taart. Mm. En toen ging Rover failliet, 2004 of 5. En toen hebben we nog twee jaar doorgewerkt. En toen zei mijn zoon, die vond het ook niet meer zo leuk met, met die importeurs die van alles en nog wat wilden. En toen hebben we het bedrijf gesloten. Er zaten ja. nog vijf mannen in en die hebben aan het werk geholpen. Dat is allemaal prima geregeld. En mijn zoon is toen een wereldreis gemaakt. En die ontmoette een vent op Bali. Die maakte sieraden en hij was vrijgezel in Amsterdam. Had wat vriendinnen... En die nam wat van die dingen mee. En die heeft nu een, een bloeiende zaak in uh, Sieraden. Oké, okay, nou wat leuk. <laughs> Heel leuk. En dat, dat doet hij op, op, op jaarmarkten. Oké, okay, en dat tot dan ja. op de handel. En je andere kinderen zijn die... En twee dochters, die, die zijn ook goed onder de pannen. Eén hmm. dochter is piloot geworden bij Transavia. Kijk eens aan. Die is net met pensioen gegaan. Hij is uh, 30 jaar gevlogen. En de jongste is... Uh, ja... Een soort crisis manager bij uh, Loïs Loef in Amsterdam. Oké, ja, ja. Even nog over de Jaguar. Het is, ik las op internet dat uh, de Kimmans uh, eigenlijk, ja, ik weet niet welke Kimman, maar in ieder geval de oudste Jaguar dealer van Nederland. Uh, Klopt dat, Ed? Als ik jou zo hoor, eigenlijk niet, hè? Nee, die, die in Limburg en in Groningen, die waren net een paar maanden eerder, denk ik. Maar ja, ja. Die zijn rond dezelfde tijd als wij dealer geworden. Okay. Daarvoor deed die importeur het helemaal alleen, had hij helemaal geen dealers. Maar dat begon dus een beetje te groeien en toen heeft hij die, die, die drie dealers aangesteld. Ik denk dat het ongeveer tegelijkertijd begonnen is. Ja, ja, ja. Maar wij waren met z'n drieën wel ver weg de oudste. Ja. Maar dat kwam omdat dus in Engeland al die bedrijven bij elkaar gevoegd werden. Austin, Rover, Morris, Riley, Triumph. Oh ja, en dat okay. werd zogenaamd British Leyland en de viel Jacker ook onder. Ja, oké. Okay. En toen werd elke Austin dealer elke Triumph-dealer, elke Morris-dealer in Nederland werd ook ineens Jackerware-dealer. Mm. Maar dat ging voor geen meter natuurlijk. Nee, nee, nee. Er is een heleboel weer opgezegd. Ja, ja. En op een gegeven moment waren er met z'n twaalf of zo. Mm. Het rion van mij werd ook steeds kleiner. Uh, Oké. Okay, okay. ja. ja. Het was wel, uh, wel grappig. Ik, had, uh, ik kwam in Amersfoort. En die klanten die daar waren met Jaguar. Die, uh, die bleven dus gewoon klant bij ons. Maar die hoorden dat er nu een Amsterdam was. Die dat bedrijf deed. En... Daar hebben ze toch een beetje. Oh ja? Uh, zeker uit het oosten van het land van uh, Amsterdam nou, dat uh, moesten ze even de kat uit de boom kijken. Ja, okay. Zo'n snelle Amsterdammer. Dat, uh, <laughs> en daar heb ik ontzettend leuk contact met die klanten gehad, want ik verkocht die auto's altijd zelf. Het, ja, ja. De, de eerste verkocht en het ging keurig. En de tweede. En op een gegeven moment was het prima. Mm. En op laatst had je ja, praatte je. 20 minuten over die auto, en dan zat je een uur over bedrijven en andere dingen te praten. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het mooiste verhaal was ooit van een uh, knaap die had daar een uh, heel groot bouwbedrijf. En ik had die vorige dealer die stuurde zijn rekening eind van de maand. En ik begon daar en elke dag moest de rekening weg meteen. Hm. Want het is uh, niet alleen krediet, maar je gaat werk opstapelen, dat moet je nooit doen. Ja. En uh, dat waren ze niet gewend, dat de rekening de volgende dag in de bus lag. En op een gegeven moment had die man een zes cilinder. en die ruilde die in voor een twaalf cilinder. die woonde ergens in, uh, in de buurt van Oldenzaal. En uh, toen verkocht, kocht hij die auto en toen zegt hij nou. Hij zegt nou, Kim, weet je waarom ik nou een twaalf cilinder gekocht heb? Ik zei, nee, ik denk dat u uh, dat het mooi vindt of zo. Nee, ze zei hij. Ik wil ik sneller thuis zijn dan dat jij de rekening kost. <lacht> Geweldig. <lacht> <laughs> Zo'n contact had je met... Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Was, uh... Gewoon humor. Ja. Bij de Amsterdamse humor. Uh, ja, ja nee, dat was <laughs> prachtig. Maar een totaal andere mentaliteit daar in, uh, in Amersfoort. Ook ja? uh, van die werknemers. Hoe, hoe zou je dat opschrijven dan? Nou ja, Amsterdam is elkaar jennen. Uh, ja. Ook goed hoor, je kon er prima mee door de bocht, maar... maar... Ja, het zijn Amsterdammers, daar moet je gewoon mee leren omgaan. Ja, ja, het is wel apart. En daar was het nog echt, uh, ja, traditiegetrouwe uh, hiërarchie, hè. Ja, ja, een, ja, ja, Daar had je respect voor en zo, nou, ja. dan hoef je bij die Amsterdammers niet meer aan te komen. <laughs> nee, nee, precies. <laughs> ja, ik heb daar veel, uh, ja, hele leuke tijd gehad. Small Treasures van Kerani. Het album is uitgebracht destijds in 2018. Goed, we gaan naar Ed Kimmon. En met hem gaan we zijn periode in Amersfoort afsluiten. Nou, na nou 25 jaar de zaak gesloten in Amersfoort. Uh, hoe uh, ben je toen je leven ingerichten? richten? Want... Nou ja, ik was toen, uh, wanneer was dat? In 2006. Toen was ik 60 jaar of zo. Uh, 70 bijna. Ja, 70, dus het was klaar. Ik was... Ja. nou ja tot... En ik was natuurlijk gek van sporten. Ja. Uh, die twee dagen dat ik thuis was, begon ik smiddels om vier uur, ging ik hardlopen. Zo. Drie dagen, het weekend ook nog, drie keer in de week. Ik heb uh, bijna 60 jaar hardgelopen in de duinen. Zo. Ik denk dat ik de wereld rondgelopen heb. Uh, <laughs> ja. in, in de waterleiding uh, duiden Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar dat, dat ja, daarom heb ik ook die, uh, die goede gezondheid nog. ja. Ja, want je bent, uh, dat kan je wel zeggen voor jezelf, dat je nog uh, gezond bent. Ja, ik voel me prima. Ik, ja, ja. Uh, ja, een beetje last met knieën, kraakbenen en zo, maar ja. verder kan ik alles doen. Hm. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat je natuurlijk na zo lang, uh, zo hard werken en veel werken, als je dan stopt met werken. Dat is natuurlijk altijd nog wel een issue. Ah ja, ik, ik heb het langzaam afgebouwd. Hè, want mijn vrouw oh, okay. heeft er 15 jaar ingewerkt. Ja. Na vijf jaar is het bedrijf van hem geworden. Okay. En die runde dat helemaal. En ik kwam alleen de boekhouding doen. Mm. Want dat was natuurlijk... Maar ja, dat werd allemaal op computers gedaan. Dus op laatst kon ik dat thuis doen. Ja. En, uh, maar ik vond het leuk om daar te zijn. En ik werkte daar ook. En, uh, ik laatst werkte. Ik geloof ik, nog een of ander dag kwam ik daar. De helemaal. Ja, ja. oh, dus voor mij ben. was het een heel geleidelijke overgang naar uh, helemaal niet meer komen. Nee, ja, precies, muziek. Ja. Toen ben je lekker gaan schaatsen en, uh, Nou ja, dat deed ik toch al. Hoor, dat, oh, uh, <laughs> en golven, geloof ik. Golven ook. <laughs> ja, ja. Uh, ik speel altijd woensdagavond competitie. Nou, een reek om drie uur weg gaat naar Amersfoort. Ja, ja. Oké, okay, leuk. Ik moest je rot rijden om op tijd te kunnen starten. Uh, ja, ja. ja. Als je de, je leven zo over, overdenkt en overziet, uh, uh, je, hoe, hoe zou je dat eigenlijk willen samenvatten? Nou, ik heb een prachtleven leven gehad, of nog. Ja. ja, je maakt natuurlijk altijd dingen mee, calamiteiten en het overlijden van mevrouw en het uit die zaak gaan. En, uh, <clears throat> maar ik heb altijd geleerd dat, dat elke calamiteit ook achteraf misschien toch wel goede kanten heeft. Het is uh, niks gebeurt voor niks hè, in het leven. Ja. Je valt, je staat op en je gaat verder. Ja. Nee, maar je maakt natuurlijk als mens ook een hele ontwikkeling door. Hè. Je komt uit een uh, katholiek gezin. Het gezag is heilig. Ja. Uh, wat de kerk zei, moest je doen. En, uh, ja. Wat, wat, uh, ja wat, wat, wat de gemeenschap verlangde. En uh, als je dat maar deed, dan was je een goed mens. Hmm. Maar toen kwamen die, uh, die wilde jaren zestig. Ja. En toen werd ineens het gezag aangetast. Niks was meer heilig. De seksuele revolutie, mm, ja. de hippie tijd. Helaas ben ik dan uh, te vroeg geboren. Die heb ik niet meegemaakt. Ik was al keurig getrouwd. Ja. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik door het Vondelpark liep. Tussen de middag. In Amsterdam woonden we toen nog. Nou, dat ze daar gewoon lagen te vrijen, jongen. Oh, ja? dat was echt die hippie tijd. Dat was niet te geloven wat daar gebeurde. Ja. En uh, op een gegeven moment. Wij woonden. Toen ben ik verhuisd naar Bennebroek. En daar woonde ik in een nieuwbouwweertje met allemaal jonge mensen. Met kleine kinderen. En toen kwam die musical van Hair. Ja. En daar ben ik met, met vrienden heen gegaan. Die tent stond naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ik ging elke ochtend nog vroeg naar Amsterdam. Ging naar de kerk en daarna aan het werk. Oh, show. En we gaan naar die musical, keurig in het pak. De dames ook netjes aangekleed. En allemaal langharige figuren in hippie jurken. Die zaten daar in die tent. En die musical begon en het gordijn gaat open. En er staat een spiernaakte, prachtige jonge dame met een rozenkrans alleen om. Oh, zo. Nou joh, ik viel van mijn stoelen. <lacht> Eerst al die, die seksuele, dat je dat één keer zomaar een blote vrouw zag. Dat, ja. dat was al geweldig. En dan nog een rozenkrans om, dat voor mij heilig was. Ja. En die teksten en die liedjes, nou, dat, dat was echt een eye-opener voor ja. mij. ja. En ik ben nog een keer, daarheen erheen geweest. En, en ja, toen zijn we later in een gespreksgroep gekomen. En ineens gaat er een totaal andere wereld voor je over. Ja. Het is niet, het gezag was er wel, maar, maar het was niet heilig. Nee, nee. Je moest zelf leren wat je wel en niet mocht doen. Dat ja. moet je niet door een ander laten zeggen. Ja. ja nou, die ontwikkelingen hebben we allebei meegemaakt. En mijn vrouw was gelukkig ook heel geïnteresseerd in andere godsdiensten, filosofie hmm. en zo. Dus... We hebben daar een totale omschakelende ontwikkeling door mee ja, gemaakt. Ja, ja. En dat hebben we gelukkig samen kunnen doen. Oh, ja, dat is, dat is heel fijn. Ja, ja, ja. We hebben prachtige reizen gemaakt over de hele wereld. Okay. Allemaal naar plekken geweest waar uh, zij... <coughs> zij had contact met iemand die... Uh, ja, in dat alternatieve circuit... Ze had altijd last van koude voeten. En als je dan goed geholpen werd... Door, door, door ja, magnetisme en dat soort dingen, wat hmm. eigenlijk een beetje bezweverig is, ja. dan had ze daar minder last van. Dus we hebben daar heel veel ervaring mee opgedaan. En een van die lui was ook reisleider, die kon op aarde plekken zoeken waar bijzondere dingen gebeurd waren. Okay. Dus we zijn in de piramide geweest in Egypte, we zijn naar Phoenix geweest in Arizona, naar Hawaii. En daar hebben we de, de, de gekste dingen meegemaakt op dat gebied. Mm. Dat is heel interessant. Ja, heel interessant. Ja. Dus een mooi, rijk leven. Ja, we waren in Machu Picchu in Peru. Ja. Dat is een oude Inca stad. Die ligt ja. ongeveer 1500, 1600 meter hoog. En daarachter ligt nog een berg. En daar zijn we met hem opgelopen. En we komen boven op die berg. Maar voordat je op de top was, moest je nog rot door. En het was een gemengde groep met dames en uh, mannen en vrouwen. En we staan boven op die bergs, morgens om zes uur, het was totaal dicht, bewolkt. Ja. En we moesten in de kring gestaan, staan, man en vrouw apart. En de energie voelen en in één keer zegt hij, nou geven we elkaar allemaal een hand. En dan wordt het mannelijke en het vrouwelijke verenigd tot het universele hmm. energie. En we doen dat en op dat moment breekt de zon door. Ja, bijzonder. Echt bijzonder, ik zal het nooit vergeten. Ja. En zo we meer van die dingen meegemaakt. En dan leer je dat er dus meer is tussen hemel en aarde... dan wat je alleen maar kan zien. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Okay, graag gedaan. In deze aflevering van In Gesprek Met... hebben we geluisterd naar Ed Kimon via... In gesprek met Puntinfo is het mogelijk om dit interview allemaal terug te luisteren zonder muziek welzwaar. De muziek was van kerani-official.com. Kerani Daar kan je haar muziek terugvinden. Ik ben Benno Veugen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.